De Israëlische premier noemde Nederland een van Israëls beste vrienden. Het weer vannacht buien, met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Morgenochtend eerst nog buien, later droog en periode met zon. Het wordt dan tussen 5 en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ANDB ah, nee, Verkeersinformatie. De avondspits is voorbij. staat nog één fielder op de A50 van Arnhem naar Zwolle. Bij Apeldoorn-Noord, 3 kilometer. Had te maken met een aanrijding, maar de weg is weer vrij.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 Onze gast won twee jaar geleden de prestigieuze Wim Sonneveldprijs en davert nu de theaters in met zijn eerste avondvullende programma... de Juan Jan Show, waarin hij, gekleed in stemmig streepjeskostuum... smetteloos wit overhemd en strak gestropte das... de gewone en ongewone man trakteert op ambachtelijk, muzikaal, authentiek... Hier is Jan van Manen. Uw presentator is Frank van der Linden. Dokter, ik kan mijn benen niet meer uit elkaar houden. Dan moet je ze nummeren. Zag ik net op het raam van een restaurant. Kok gezocht. Ik ga naar binnen, ik zeg, hebben jullie al in de keuken gekeken? Van die dingen, hè Jan? Van die dingen, ja. Uh, Jongen leren met taal, grapjes. Randje flauwegeit, daar weer mee spelen. Ja. Ja. Ja, ik, ik analyseer het niet zo bij mezelf hoor. Maar dat is het dan, ja, denk ik. <lacht> <lacht> um, afvallen is bij mij een heikel punt. Mm -hmm. Ik ben bij een diëtiste geweest. Dat is allemaal waar. Ja. Die heb ik opgegeten. Oh, ja, oh, ja dat zou kunnen. Ja, ja. But, er moet dus ook voor een deel aan jouw eigen leven ontleend zijn. Oh, natuurlijk, ja. Ja, dat is het enige wat ik heb, natuurlijk. Maar dit, ja, zo, zo gaat dat wel. Ik ben ook één keer bij een diëtiste geweest. Ja. Ik kreeg op een gegeven moment echt een neiging van. Nou, uh, Zet met tanden erin. Want zo dun was zij ook niet. Dus dat zag er goed uit. Ja. Beschrijf je eigen lichaam eens? Uh, oh God, moet dat? Ik vond het zo fijn, juist radio, weet je ja. Ja. ja, het spijt me. Um, gewoon lekker vol. Lekker vol. Ja. Ja. Heb je er altijd zo over gedacht? Oh, uh, dat weet ik niet. Nee, ik was vroeger niet zo. Uh, dik komt het woord toch, ja. Um, dat is gewoon gegroeid natuurlijk. Maar uh, nee, ik, heb, ik, heb, uh, ik vind het geen probleem. Alleen... Cosmetisch uh, gezien, maar uh, qua gezondheid. Ik merk nu wel dat het, dat het wel is wat, uh, iets af moet. Waar uh, ah, merk je dat dan aan? Uh, Mijn knieën bijvoorbeeld. Ja, ik zou zo graag willen skiën. <laughs> de de dat knieën laten heel hard de helling af. Mijn knieën heb een keer, ik. Ik ga altijd sleeën als ik op wintersport ga en zo. Ja. Maar dat, is, dat kan ook heel eng zijn. Met bepaalde bochtjes en zo. Maar nee, dat, dat, die knieën, dat is, die, die zijn. Uh, ik ben al een paar keer doorheen gegaan... maar dat is gewoon door het gewicht wat ja. ze moeten dragen. Dus dat is ik zo. moet zeggen dat ik echt met bewondering... in de kleine, kleine comedie zat te kijken van de week... naar de manier waarop jij omging met dat enorme lijf. Oké. Okay. Want jij staat daar in een vrij strak bruin pak mm -hmm. die avond. Mm -hmm. He, het spant om jou mm -hmm. en je spot ermee. Mm -hmm. Niet eens door het te benoemen, maar door hoe je loopt. Ja. Ja, ja je, toen ik begon... Uh, met met uh, cabaret, zou ik maar zeggen. had ik juist iets wijds aangetrokken. Ik denk van, hè, een beetje maskeer. maar dat. Uh, dan accentueer je het enorm. eigenlijk, precies, ja. En, en nu, ik laat, laat op deze manier gewoon uh, helemaal zien wie ik ben. En dat, dat is het beste uitgangspunt, volgens mij. Ja, ja, zoals de recensenten ook uh, in lovende zin schrijven. Uh, hij brengt zichzelf naar binnen. Dat is het. En dat nou, is genoeg. Ja. Uh, um, www.kunsthofradio.nl voor uw reactie. Radiokunstof.nl vanavond. En eigenlijk ook alle andere avonden voor uw reacties. En voor jou, Jan, is er natuurlijk de tegel. Uh, aan het eind van de uitzending had daar zomaar op kunnen staan... het hoogste doel is dat iedereen huilt. Ja. Waarom? <laughs> ja, dan... dan uh... Dan raak je. Hè? Dan raak je de mensen. Daar doe je het voor. Mensen, mensen betalen. dus dan, dan moet er geraakt worden. En Ik, ik, ik, ik weet waar je die uitspraak... Het, het, het maakt mij inderdaad niet uit of het van het, van het lachen is... of van, het, van de ontroering of zo. Maar er moet wel iets gebeuren bij de mensen. Ja, ja. Ja. Zij moeten getroffen... Ja, de zaal ja hoe dan ja. ook. Ik moest zelf vandaag wel even slikken uh, toen ik hoorde, uh, ik weet niet of jij het hebt vernomen, dat uh, ja. Ja, choreograaf uh, ja. Rudy van Dant zich is overleden. Ja. 78, nee. gestorven van de gevolgen van uh, kanker, furoren gemaakt als artistiek leider van het Nationaal Ballet. en Samen met uh, Hans van Maan en Toer van Schaik natuurlijk het gouden trio ja. Ja. van dat ballet. 23 maart 2006 had mijn collega Jelly Brouwer hem te gast in Kunsthof. En zij vroeg hem hoe een yogi van 16, 17, nou eigenlijk aan het eind van de jaren 40 besloot om balletdanser te worden. Tegen wie toen... heb je moeten vechten trouwens toen je besloot danser te worden? Eh, tegen wie? Uh, niet tegen mijn ouders, die waren niet erg gelukkig dat, uh, dat, ik, maar ik, dat ik dat ging doen. Maar ze, mijn vader die dacht, nou dat duurt maar heel kort. Die Waar het wel over? Ja. Ik was een, niet een goede leerling op school. Ik leerde slecht. Ik kon me absoluut niet concentreren. was ook ja, een beetje de verschoppeling in de klas. Ik tekende wel goed. was goed in opstellen. En daar hield het zo'n beetje mee op. En ik ben naar de HBS gegaan. En daar was het helemaal knudden. Algebra, meetkunde, wiskunde. Daar kon ik helemaal niets van. Maar was het een negatieve keuze dan het dansen? Nee, ik werd toen, ik, toen opeens zag ik een film, De Rode Schoentjes. En toen werd ik met één. Opeens zag ik daar een wereld van mensen. die niet spraken met elkaar, die zwijgend. de mooiste, ongelooflijkste, betoverendste tafereelen neerzetten. En dat was klassiek ballet. Dat ging over een klassieke balletgroep. En die film heb ik ontzettend veel gezien. terwijl mijn ouders geen geld hadden. hoe ik aan geld kwam om. In 48, 49, 1949, naar de bioscoop te gaan zoveel keren. Kaartjes kopend, ook al was het heel goedkoop. Dat weet ik niet, maar ik heb hem heel veel gezien. Dus ik, ik kon die film wel dromen. En ik wist, dit moet ik gaan doen. Dat wil ik proberen, hoe dan ook. Tja, Rudy van Danzig. En je moest echt een enorm goede interviewer zijn... om een saai gesprek te voeren met Rudy van Danzig. We hadden hem te gast en elke seconde was mooi... Uh, Zo'n lettergrepen man. Je hoort hem gewoon interessant blijven. Van sprongetje naar sprongetje, letterlijk en figuurlijk. De balletman, Rudy van Danzig. Jan van Manen, uh, hoe reageerden jouw ouders toen jij uh, dacht. Uh, ja, cabaret? <laughs> uh, nou, ze waren niet. Uh, uh, ze stonden niet te juichen. Ze dachten: van, oh, heeft hij weer wat? Huh? Weer iets wat hij niet af gaat maken. <laughs> En nou ja, Dat kan me wel iets bij voorstellen, hoor. Uh. En had jij ook zoiets als Rudy van Dantzig gehad. Een, een, een moment, in zijn geval uh, die film, De Rode Schoentjes... waarvan je je herinnerd, toen viel het kwartje? Of dat vond ik mooi? Nee, nee, niet heel duidelijk. Nee, het, is, het heeft altijd wel ingezeten. Ik hield altijd erg van, van theater, een theater maken... En... Ja, muziek net zo. En, en, maar niet bijvoorbeeld de gehaktbal van Toon Hermans, weet je wel? Zo'n conferentie over iets van niks... Waar, waar je gewoon een kwartier lang de klem van in je kaken krijgt. Nou, ik, nee, ik kan niet één moment zeggen, nee. Ik, ik weet wel dat ik, dat ik... een van de eerste dingen waar, waar ik mee in aankwam was Wim Kan. Daar was ik gewoon ik nou een jaar of tien, denk ik, en dan... Had ik een lang speelplaat. En ik begreep natuurlijk helemaal niks van, van, die, van de inhoud. Maar ik hoorde wel dat er gelachen werd. En, en hoe, hij, hoe hij... Ja, ik vond dat geweldig. maar Ik ga zo met jou doorpraten over ja. die mensen. Over Ton Hermans, over Wim Kannen. Ook over Godfried Bowmans. Ja. Jouw voordacht zit niet zo heel ver daar ja. vandaan. Maar ik wil je eerst gewoon eens horen zingen. Ja. Als jij je richting de piano zou willen begeven in de studio De Smet. Het liedje heet Koffie over meneer, over mevrouw. Jan Vermanen live in kunststof. Ze dronken alle dagen koffie. Een kopje huiselijk geluk. En werd de dag daarmee begonnen, kon die voor hen al niet meer stuk. Meneer en mevrouw waren samen heel tevreden. Geen grote gekke dingen of zo, en voor ruzie weinig reden. Wil je koffie? Vroeg ze dan weer. Ja, gezellig, zei dan meneer. Je kon altijd bij ze naar binnen... Werd dan ontvangen met een zoen, en mocht je zomaar niet vertrekken, moest je eerst een bakje doen. Meneer en mevrouw, niet te zout en niet te zoet. Wat kon er met die twee gebeuren? Zoals het zo ging, ging het goed. je koffie? Vroeg ze dan weer. Ja, gezellig, zei dan meneer. En hij zei zacht, ik hou van jou. En dan nog zachter, lieve mevrouw. op een dag onaangekondigd. Het voor hem was gedaan. De koek was op, de koffie bitter. Zijn stoel was leeg voortaan. Meneer en mevrouw. Zo zouden ze nu nooit meer heten. Ze werd mevrouw. En dan kwam niets meer. Ze was haar eigen naam vergeten. Wil je koffie? Vroeg ze dan weer. Dat zit ook in uh, dat programma van nee, Jan van Malen, de One Jan Show. Mooi moment, hè, was dat? <laughs> ja, je zegt het. Nou, hoorde je die zaal nog niet? Ik hoorde ze niet, ja, dat was mooi. Hè. Zo zacht, zo stil alles. Ja. Ja. Veel helemaal plat. Ja, daar, daar genoot ik ook van, ja. Die, die gewone meneer en die gewone mevrouw, wie waren dat? Eh... Um... Ja, dat, dat zijn wel mensen die ik ken. Ik ga ze niet, niet met naam noemen, maar het, zijn, het, is, het is wel uh, waar, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, je kent ze, geloof ik, van het koor waar je dirigeerde. Ja, dat zou kunnen. Ja. Hoe, hoe kwam je dan bij zo langs? Uh, ja, gewoon. Koffie. Dan gaat bij sommige ja. mensen gaat het daarom. Dan word je op de koffie gevraagd. Ja. Ja, kapsalon, haar geknipt. Waar zat je dan? Leek dat op de een of andere manier... Uh, op iets wat je van thuis kende? <laughs> wat precies? Nou, dat, dat hele sfeertje wat in dat liedje hangt. Hè? Doe maar gewoon. Die, misschien wel, ja. Ja, het zou kunnen. Ja, ja. Ik heb natuurlijk. Ja, dat. dat van, huis, van huis meegekregen. Dat doe maar gewoon. Dan doe je gek genoeg. En dat heeft natuurlijk ook wel iets geruststellends, ja. Deden je ouders? Wat, wat ze deden, ja. uh, Mijn vader, die was koster. Van een grote kerk in Utrecht. En mijn moeder, die. Uh, uh, was. Die was vroeger wijkverpleegkundige. En later ging ze op de, bij de dagverzorging om een bejaardenhuis werken. Ja. Ja. Maar jij wilde helemaal niet normaal doen. Je wilde nee. gek doen. Ja. Ja. Ja. Hoe ging dat dan? Hoe werd daarop gereageerd? Nou ja, um, op zich wel. Uh, werd het wel toegelaten, zal ik maar zeggen. <lacht> nee, het <lacht> toegelaten. het <lacht> was niet zo dat, dat, dat, ze, dat, ze, dat ze ook echt zeiden... de hele tijd doe nou eens normaal... Maar uh, uh, ik kan me ook wel voorstellen dat dat, dat, dat lastig was. Uh, ik was van een buitenbeentje, ja. Ik stond daar dan tussen de schuifdeuren, ja. Altijd ja, een goochelshow ging ik dan doen, bijvoorbeeld. <laughs> en wat, wat was uh, het hele waardesysteem? Uh, wat was het idee waarmee je werd opgevoed? Was er een Boeddha of was er een politieke wijsheid? Of wat, wat was het idee dat je mee werd, uh, mee nee, werd gevoed? Ja, nou, ik kom uit een, uit een uh, protestants gezin, zou ik maar zeggen. Uh, gematigd, hè? Niet, uh, geen zwarte kous of zo. Maar... En... Uh... Als je goed bent voor anderen, dat, dat, dat, is, dat is belangrijk. Zij zijn meewaren? Nee, dat is ook, het is ook allemaal goed. Het is, het is, het is, uh, ik heb geen uh, kwade gedachten daarover. Hoor. Nee. Nee. Afhankelijk was het de Betuwe. Ja. Later werd het Utrecht. Utrecht ja. En uh, daar kwam jij in aanraking met klassieke muziek. Ja. Op wat voor manier ging dat? Hmm. Nou, onder andere door die, door die kerk waar mijn vader Koster was. Daar waren heel veel concerten. Dus dat, dat uh, Maar ja, het, het, trok, het trok me altijd al gewoon... Uh, uh, altijd als ik een uh, bladmuziek ergens zag liggen, dat moest ik zien. Ik moest zien wat het was. En in, toen we in Utrecht kwamen wonen, toen ontdekte ik de muziekbibliotheek... Ja, toen was er geen, geen oude meer aan. Toen ging ik stapels, elke week stapels uh, partituren halen. Hoe oud was de... je toen? Nou ja, tien, elf of zo. Een jongen die op zijn elfde stapels partituren uh, ja, in de ja, bibliotheek ja, ja, En dan weet, weet ik nog, dan ging ik kijken, achterin kijken of het, hard, of het stuk hard of zacht eindigde. En als het zacht eindigde, nam ik het niet mee. Ja. <laughs> het moest wel een beetje stevig uh, eindigen. Dus... En hoe leerde je zelf piano spelen? Nou, ik heb, ik heb, vanaf mijn zesde heb ik les, orgelles en later ook pianoles gehad. Uh, dus ja, dat... Uh... En dan pakte je ook zo'n stuk erbij en ging je dat dan naast zitten spelen? Ja, of? ja bijvoorbeeld dan nam ik een opera, uh, een, een klavierattract van een opera. Dat dan, en dat ging dan een beetje door uh, ja. rammelen. Ja. Het is een beetje zo dit sfeertje waarin je opgroeit. Dit, dit, dit, dit soort muziek. Ja, Ja, toch? <lacht> ja. Ja, het is prachtig. Nee, het is, ik moet, het is, dit, dit is echt het orgel uh, van die kerk. En, en, ik heb er heel vaak op gespeeld. Maar het grappige is. Het is vooral de akoestiek die ik herken. Gewoon die ruimte. Ik, ik, dan, zodra ik het hoor, ben ik weer in die ruimte. Hoe het geluid resoneert daar. Ja, ja, ja, ja. Dat is heel opvallend. Ja, ja het is prachtig hoor. Wat voor gevoel is daaraan verbonden voor jou? Uh, ja, wel goed gevoel. Wel al. Uh... Ja, kijk, dat is, dat is, die, die kerk staat midden in de stad. En dat was altijd een oase van rust, zo'n gebouw. En ik, kon, ik mocht altijd op dat orgel spelen. En... Ja, dus dat was altijd heel ja, lekker. -kerk ook, heet ook, ja, ja Kobiekerk heette ja. het. Ja, en midden in, midden in de nacht kon ik daar orgel spelen. Nee, niet eens bij wijze van spreken, gewoon letterlijk. Ja. Dus. Jij ging daar vandaan, dan ging je naar het uh, conservatorium. Ja. Waarom noemde je dat op zeker moment het koninklijk crematorium? Nou ja, zo zag het eruit... Dat is in Den Haag. Ja, dat is een gebouw. Uh, jee, ja, waarschijnlijk beledig ik nu allerlei mensen. Hè? Maar goed, dat, uh, dat zal nog wel vaker gebeuren in mijn leven. Uh, dat is een gebouw. Ja, dat, dat zie, het, Ik geloof, het idee erachter was dat het een notenbalk was... Met, en dan een, een, een maatstreep. En die maatstreep was dan de, uh, uh, de liftschacht. Maar ja, voor mij zag dat uit als een enorme schoorsteen. En dat gebouw, ja... Als, als er iets niet uh, creativiteit oproept, is het dat gebouw wel. In hoeverre had je het daar naar je zin? Uh, bijna niet. De, in de pauzes was het gezellig. Oh. Dat, uh, <laughs> ja, erg hè? <laughs> nee, ik, ik had het daar niet naar mijn zin. Nee. Nou, Waarom niet? Uh, ik vind het nog steeds moeilijk wat het nou precies was. Of het nou helemaal aan mij lag. Want ik, ik, ik was ook gewoon denk eigenwijs. Ja. Aan de stok met docenten, ja, een ja, nou, oud Absoluut. En, en uh, uh, ja, nee, ik, ik had natuurlijk zo al mijn hele leven was ik zo met muziek bezig geweest. Op een bepaal, in, in een bepaalde richting gedacht. En opeens moest dat allemaal anders. Dat gevoel kreeg ik althans heel erg. He, dat je bij les denk je, van, nou, lekker spelen, dit is leuk. En dan is het allemaal allemaal fout wat je doet. En uh, het zal minder erg zijn geweest dan ik dan ik het me voorstel, maar het is. Op dat moment vond ik dat vond ik dat echt verschrikkelijk. Hoe ervoeren je ouders? Het, dat je stopte? Nou ja, dat vonden ze natuurlijk niet leuk. Want uh, kijk, ze waren wel, uh, ze vonden het prima dat ik überhaupt naar het consultorium ging. Hè? Je hebt natuurlijk ook ouders die zeggen: ja, wat, ja. Moet je, wat moet je met die muziek? Ik weet nog dat mijn opa zei: van ja, je moet toch ook een vrouw en kinderen onderhouden. Toen ik, toen ik het idee had om naar het consultorium te gaan. Maar mijn ouders vonden het prima. Maar ja, als, als, als zo iemand dan weer stopt... Ja, dan kan ik me ook voorstellen dat ze zeggen... ja, en, en nu dan? Weet je maar moet het voor jou zelf ook lastig zijn geweest... als je zoekende bent? Ja. Ja, ja klopt. <lacht> ja. Hoe liep jij daar dan rond? Nou ja, kijk, zoek, ik was zoekende... en op een gegeven moment kwam ik er gewoon achter... dat het daar überhaupt niet te vinden was wat ik zocht. Maar... Ja, dan, dan, wat moet je dan? Dat is ook wel gek natuurlijk, ja. Want je moet toch, uh, je, je moet toch een opleiding uh, afmaken? Dat is ook altijd dan maar dat heb ik uiteindelijk helemaal niet gedaan. Nee, ik ging gewoon werken. Ik ging gewoon uh, in de muziek, er uh, was genoeg werk. Uh, dirigeren? Om, uh, dirigeren, ja. en Al die koren en zo. Een Op vereniging. En, ja, ja, ja. Ja, dat werkt. En, en je, je, je komt dan toch professioneel aan de slag eigenlijk. Ja. Uh, maar tegelijkertijd zeggen mensen om je heen, waren er ook echte teleurstellingen. Uh, je wilde heus dirigent worden, ja. je wilde heus zanger worden. Ja. Dat, was allemaal, uh, ja, dat ging gepaard met de nodige ambities. Klopt het dat je dan ja, toch wel redelijk in zak en as kon worden aangetrokken? Oh ja. Wat is dan uh, bij Jan van Maaner zakkenas op zo'n moment? Oh, meestal duurt dat uh, dan een dag en dan daarna dan denk ik ach. Nee, toen, uh, toen die uh, ambities uh, niet heel. Toen, toen ja. Je uh... zit wel even heel iemand anders dan de cabaretier <laughs> van de kleine komedie van van de week, hoor. Ja, god, zeg maar, ik, ik, ik ben ook mens. Uh, ik weet, ja. Uh, uh, ik denk dat dit ook een antwoord is, Jan. Waarschijnlijk. Ja. ja, nou dat is gewoon. Wat moet ik? Wat moet ik? Wat ja. moet ik? Dat was het. En dan is er een greep van jou. Jij, be, jij bevrijdt jezelf min of meer. Jij schrijft een eigen eerste symfonie, maar liefst. Ja. Van hoe lang? Bijna anderhalf uur. Hoe komt dat dan tot stand? Nou ja, uh, dat kwam eigenlijk een beetje uh, door het werk van mijn vrouw. Daardoor moesten we, of moesten, gingen we naar uh, Engeland verhuizen voor een paar jaar. Uh -huh. wat, wat doet ze? Uh, ze werkt bij een uh, farmaceutisch bedrijf. en uh, Ik ging mee en ik had nogal wat projectjes in Nederland... maar, maar steeds minder, omdat het, die afstand is gewoon, was onhandig. En op een gegeven moment dacht ik, nou, uh, hey, ik had alle tijd en uh, ik hoefde geen geld te verdienen, want dat deed zij. En toen dacht ik, nou, wat, wat wil ik? Ik wil eens een keer een symfonie schrijven. Leidt hem eens in. Wat? Praat er eens naartoe. Gaan we een stukje laten horen. Ja, uh, en het is, een, het is een stuk geworden. Uh, waar alle, alle muziek die ik in me heb, is daarin ge, in, in beland. Dus het lijkt ook een... een Stortbak. Een, een, st ja, behoorlijk. Ja, maar ik heb ook wel al, al mijn theoretische kennis op losgelaten... dat het, dat het uiteindelijk wel hè, als muziekoloog over 100 jaar het stuk gaan analyseren... dan blijkt het toch wel goed in elkaar te zitten. Hoe kreeg je dit uitgevoerd? Dit is een groot werk. Ja. Het is... Uh, ik heb heel veel, veel uh, vrienden en bekenden die, die allemaal instrumenten spelen en zingen. Dus ik heb iedereen uh, gewoon een beetje bij elkaar gebeld. En die kennen ook weer mensen. Dus, uh, ik had het wel praktisch uh, opgezet, hoor. Dat het, dat het niet een te grote bezetting was, maar... Ja, heel veel, heel veel werk was dat, ja. En we hebben wel mensen ook geholpen en zo. En, uh... ja. ja, dat was uh, gewoon heel mooi. Ja, ik vond het een... hey Jan, en uh, de reacties? Nou, ja, de mensen die er waren, die vonden het geweldig. Want het is... Uh... Het is muziek die volgens mij voor iedereen heel goed te begrijpen is. Dat was een beetje ook mijn uitgangspunt. Hè? Dat ook mijn moeder ernaar kon luisteren. Dat zij het ook kon begrijpen. En dat is wel gelukt. En, ja. Het is een heel persoonlijk stuk ook. En... Je hebt tegen een intimist gezegd. er werd schamper over gedaan. Ja, ik heb heel veel geprobeerd. heel veel aandacht ervoor te krijgen. Bij, bij pers en weet ik veel. En, en, nou, het het Utrecht, Utrechtse Nieuwsblad of zo had toen wel een artikel erover. En dat vond ik wel aardig. Omdat het in Utrecht werd uitgevoerd. Maar verder werd er, werd er gewoon een beetje. Waarom? Geen idee. Misschien omdat ik niet, uh, geen naam uh, had in, in die wereld. En dat ze dachten van ja, wat, wat is dat voor iemand? Die, die denkt zomaar even een symfonie te schrijven. Maar ook mensen die, uh, die vonden dat ik het geen symfonie uh, had, had mogen noemen. Ja. Ja. Hoe is dat als je daar zo lang aan hebt gewerkt? Eh, uh, eh, uh, ja, dat, uh, nou... Het is, het is niet zo erg. Kijk, het doel voor mij was gewoon die, dat stuk schrijven en uitvoeren, en dat is allemaal gelukt. En daar hebben drie, wat is vierhonderd mensen of zo, hebben er naar kunnen luisteren. En dat is een, een, een opname van. Het is van. niet onopgemerkt gebleven. Nee, nee. Precies. En dan is er eh, eigenlijk niet eens zo ontzettend lang daarna een tweede zelfbevrijding. Jij gaat naar Basel met je vrouw, mm -hmm. ook weer in het kader van zo'n farmaceutische verhuizing. Ja, nee, <laughs> en daar ga jij cabaret materiaal schrijven. Ja. Hoe kwam dat dan? Nou ja, ook weer zo... <laughs> het is allemaal een beetje... Uh, telkens vanuit... Uh, vanuit ni niet zoveel te doen hebben. En dat, was, dat is soms even lekker. Als je, als je niks hoeft en zo. Maar ja. op een gegeven moment ga je dan denken... ja, en dan? En, je grijpt uh, eigenlijk uh, terug op die jeugd. Die schijfdeurenperiode. Misschien, ja. Ja, neem ik, het is niet alleen de jeugd. Ik heb altijd In mijn studententijd heb ik ook wel cabaret gemaakt. En uh, gewoon op uh, feestenpartijen en zo dingen gedaan. En wat opvalt is, is de rust. Hè? Uh, dat was week in een kleine komedie ook zo. Dat is ja. nu in Kunst of Idem dito. Mm. Je neemt de tijd. Oh, sorry. Nee, maar, maar bedoel, Matthijs van Nieuwkerk ben je niet. Nee. Dat klopt. <lacht> ja, ik ben ook benieuwd als ik ooit bij hem aan tafel zit hoe dat gaat. <lacht> Hij, telkens, wordt hij afgerimd, volgens mij. Ja. Want dat, dat is helemaal jouw pakje al niet, hè? Dat gaat raadsel. Oh, uh, mensen mogen dat wel doen. Nee, maar ik, nee, zelf heb ik. Ga, ik ga daar niet in mee. Stand-up comedy? Nee. Wie nee. Niks. Ik hou er niet van, nee. Waarom niet? Nou, omdat ik niet moet lachen. Verder weet ik het ook niet. Ik wil heeft niks met dat tempo te maken. Je kan volgens mij best... Als ik niet moet lachen, ja, dan houdt het op. Je maar je, je zegt het uh, alsof je praat over de media. Terwijl uh, je hebt Story in De Telegraaf... en je hebt NRC Handelsblad en uh, De Gids. Hmm. Maar uh, je hebt toch ook niet stand-up comedy as such? Er zijn toch heel veel mensen, heel veel soorten? Ja, maar jij, ja, maar jij zegt het zo. Van, dus, uh, uh, noem, kom eens met name. Ja. Nou ja, ik, ik, ik hoor, er is eigenlijk niks... Dat Jan leuk vindt. Nee, uit dat de is omgeving helemaal niet waar. Kijk, maar stand-up comedy. Voor mij klinkt het dan als. Uh, uh, dat is typisch stand-up comedy. Hè? Zoiets. Maar er is vast stand-up comedy. waar ja, ik wel om... Alleen jij moet het nog ontdekken. Ja. Ja, ja. Laten, we, laten we luisteren naar een man met wie je enige verwantschap uh, lijkt te hebben: uh, The Good Old Godfried. Hmm. Het is inderdaad wij. Mannen onder elkaar hebben een enorme lol.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 Ga eens een op zee met je dikke pens. En dat is. Een... Ja, ze zeggen het nog krachtiger, maar dat kan ik hier niet. <lacht> Vrouwen doen dat nooit. Die zeggen. Och, mevrouw zou u een eindje willen opschrikken. Ze bedoelen daarmee. Uh, ik wou dat je maar. Uh, dat zeggen ze niet. En dat ontneemt aan het uitje veel van zijn aardigheid, hè? Wat heeft dit nou voor charme, Jan? Want ik, ik, ik hoor je lachen, ik zie je glimmen. Ja, het is alles wat eronder zit. Onder die, onder die formuleringen, onder die, die toon. Er zit, zit veel meer onder. Dat voel je, dat is zo leuk. Ja. Ja. Nou, die rust die, die, die proef ik ook in jouw programma. Je gaat op een gegeven moment ga je met jouw eerste proeven ga je naar kamaretten Ja. Beroemd festival. Ja. Hoe ja, loopt het ging, daar af? Ja, Ik ging echt gewoon logisch te werk. Ik denk, wat is het eerste festival Kamaretten? Ja. Nou, daar kwam ik niet door de eerste ronde heen. Uh, punt. Ja, dat was heel... heel uh, ook weer heel erg demotiverend. Ja. <laughs> ik dacht eigenlijk meteen... Daar heb ik wel een handje van. van nou, Dit wordt dus ook niks. He, heb, ik, heb ik iets gedacht weer... Maar, ja. Waar haalde je dan de Euvele moed vandaan... Om, om, om toch naar het Amsterdamse kleinkunstfestival te gaan? Nou, o, geen... Met notenbenen ongeveer hetzelfde materiaal. Ja... Nou ja, ik had mezelf, ik had me meteen ingeschreven na, nadat ik gehoord had dat ik niet uh, de, naar de volgende ronde was. Heb ik meteen voor het Amsterdamse Festival ingeschreven. Uh, de dag dat ik, dat ik uh, daarheen moest voor de eerste ronde, wilde ik eigenlijk afbellen. Omdat ik dacht, ja, uh, waarom zou ik gaan? Maar datzelfde ja, dat, dat materiaal, dat is ook wel, ja, ik had toch het idee dat het wel leuk was. En je wint daar? En toen won ik, ja. Ja, zo gaat het. Maar dat. hoe kan dat dan? Dat je met hetzelfde materiaal door toch een, een, een professionele jurykamerette... Uh, wordt uh, nou ja, gedebunkt, mag je wel zeggen. En dat je vervolgens de kleine comedie speelt op dat kleinkunstfestival. En uh, de pers- en de publieksprijs uh, krijgt. Ja, dan weet ik misschien... Uh, kijk, soms voelt, voelt het dan bij mij zo van... Ja, zij trappen er dus wel in. <lacht> huh? Mijn flauwkul. Cool. Ja. Dat, dat, dat, dat klinkt niet als een meerderwaardigheidscomplex. <laughs> uh, nou. Nah, uh. ja, maar zo'n zo hoge pet heb je dus van het materiaal zelf uh, blijkbaar niet ontstellend op. Ja, bedoel, maar, ja maar... je staat daar met die Wim Zonneveldprijs en dan nog. Ja, nee, dat is, dat, dat is mijn, mijn, uh, uh, mijn. Mijn complex dan waarschijnlijk. Ja, dat ik denk: van ja, ja. Ik moet ook af en toe naar dat beeld kijken thuis, hoor. Anders denk ik, van uh, zou ik wel doorgaan. Ja. Het is retro, wat je doet, hè, volgens de jury. Mm. Jij noemt het zelf. Niek, nie, ik noem het niks. Jij noemt het ambachtelijk. Oh ja. ja je Heb je een hekel aan die kwalificatie? Dat je retro cabaret maakt? Nou ja, het, het grappige is, bij de, bij de, halve, nee, bij de kwartfinale werd, werd er nog stond er nog in het Zuurrapport dat ik de uitvinder was van het retro Cabaret. Nou, dat vond ik oké. Okay. Maar daarna werd retro Cabaret gewoon als... Het is blijkbaar een stroming en daar behoor ik toe. Dat is, ik ben. als je al iets zegt, noem mij dan inderdaad de uitvinder. De uitvinder, goed. Nou ja, en de uitvinder van het originele cabaret in dat genre... in ieder geval een van de uitvinders is natuurlijk Tony Hermans. Um, je hebt een fragment gekozen. Uh, als je er zelf uh, een, een kwalificatie aan moet geven, wat is... De, de, de kern van waar we naar gaan luisteren, waar zit het vakmanschap? Het zit erin dat dit de, nou, misschien wel 200, 300ste keer is dat hij dit verhaaltje houdt. Maar, maar je hoort dat niet. En je hoort het. Nou, dat is on, ik vind het ongelooflijk. Hebben jullie dat gezien, mensen, dat er een nieuwe pil is? Een nieuwe pil om jong te blijven. Die pil die heet, die heet uh, eh, eh, eh, BH-3. <tieden> ja, of zoiets. Ja, ik, ik geloof dat die zo heet, die pil. BH3. Het is een beetje een het naam. Uh, BH2, dat kan ik. Uh, uh, Daar kan ik nog inkomen. Nou, inkomen. Dat kan, ik... kan ik me nog voorstellen. BH2, maar BH3. Maar die pil die heet, geloof ik zo. Ik weet niet precies. Maar ik vind dat zoiets belabbers, mensen, dat ze zoiets doen tegenwoordig. In een apotheek. Moet je toch kijken hier in de stad. In, die, in al die apotheken zie je van die reclame staan van die pil. En dan zie je een foto. Dat is serieus, jongens. Dat is een foto van zo'n grote foto van een vent van mijn leeftijd, benen. En die, die zie je dan op die foto. Die springt in de tuin over, het hek, over een hek. Ja. En dan moet ik dus geloven dat dat van die pillen komt. Ja, dat vind ik toch belachelijk. Ik zou u aanraden om dat vooral niet te kopen, mensen. Ja, ik zeg het maar meteen voor het hele volk. <totstuk> niet doen. Maar je luistert, ik heb thuis ook zo'n hek. <totstuk> eh. Maar ik zal het niet in mijn hersens halen om daar in mijn dode eentje... Eh, ...concours hippique te gaan staan spelen. <totstuk> De, er zit een schuifje aan het hek... Dus ik maak het schuifje open en ik loop zo naar binnen. <gijen> ik heb die pillen niet nodig. Ja, dat vind ik een beetje bedrog. En dan, dan staat er nog bijgeschreven... Het is oogschijnlijke simpelheid. Die ja, ja. <tie> Timing? Ja. Toonhoogte? Ja, alles. Ja. Ja. Nou, nou vraag ik iets wat je misschien niet kan beantwoorden... maar ik ga het toch proberen. Ik, bij Hermans dacht ik soms van... Neemt u ons nou in de maling dat hij ons hierom laat lachen? Of wil hij gewoon heel rechtstreeks dat we erom lachen? Hè? Dus probeert u ons te laten lachen om iets waarvan hij zelf eigenlijk weet dat het is flauw. Kijken of hij u zo gek krijgt. Eh, doe jij dat soms ook? Uh, uh. Ja, kijk, als ik dat zou doen, dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Ja, maar toch wil ik dat weten. Want ja. dat is voor een deel jouw geheim, volgens mij. Uh, en... Nou ja, volgens mij zei ik al dat ik, dat ik niet... niet uh, ik probeer niet aan zelfanalyse te doen. Dus ik, ik wil dat misschien ook helemaal niet weten. Ik weg. ga een en... voorbeeld geven. Ja, doe maar. Uh, ze zijn Madurodam aan het verbouwen... Mm. Het werd te klein. Mm -hmm. En dan zeg jij er zelf achteraan. Dat was een, mm -hmm. een cruciaal moment. Wat zeg je erachteraan? Ja, de... ja, jij zegt erachteraan... <lacht> Leuker dan dit, mensen, wordt het niet. Dus eerst laat je ze lachen. En dan kom je met dat zinnetje erachter. En ik dacht, daar steekt hij toch ons het mes in de rug. <lacht> nou ja, goed. Prachtig geanalyseerd, zou ik zeggen. Ja. Ik doe maar wat. Ja, ja. <lacht> Ja. Ja, maar jij vindt dat ook leuk om daarmee te dat spelen. Is toch, ja, dat is ook leuk. En dat is ook, ik moet eerlijk zeggen... dat, dat is ook het enge aan, aan sommige ja, van, van dit vak. Dat je, je moet dingen ook echt uitproberen. Je moet het maar gewoon gaan doen en dan... Kijken wat werkt. Uh, ja. Wat me opvalt, is die ogenschijnlijke gemoedelijkheid... Hè, die wordt soms doorstoken met vrij pittige uithalen naar deze en gene. Mm -hmm. Uh, André Rieu krijgt er van langs, Lisbeth ja. List, ja. Uh, Hans Lieberg. Uh, is er een gemeen deler? Is er iets waarvan je zegt dat type dingen storen mij? vind ik gewoon. Wat hebben ze gemeen? Oh. Nou, kijk, Lisbeth List, dat valt wel mee wat ik erover zeg, maar. Uh, dat, dat wordt het is even, een hoopgevend uh, geval. Het uh, bewijst dat er leven is na de dood. Van Ramses. Na de dood van Ramses. Ja, ik, ja van Ramses. Ja. Ja? Ja. Ja. Mensen luisteren niet. <lacht> en, uh, kijk, er nee, zitten zeker bij André Jeu en uh, uh, Hans Lieber. Dat zijn enorme gemene delen. Eh? Namelijk dat zij uh, de, de klassieke muziek... Uh, gebruiken voor hun eigen gewin op een manier waarvan ik zeg... ja, dat vind ik jammer. Wat is die manier dan in jouw definitie? Uh, uh, ja, de manier waarop ik toch denk dat heel veel componisten... als ze dat zouden weten, daar echt niet blij mee zouden zijn. Maar wat is die manier in jouw optiek dan? Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik weet het niet. Het is... Het is uh... Ze maken er iets oorlijks van. Ja, maar dat, is dan, dat vind ik nog niet zo erg. Maar nou, ze, ze nou maken er leuk. iets lelijkers van dan het oorspronkelijk is. En dat vind ik erg. En ze doen het allebei op verschillende manieren, natuurlijk. En ja, ik ben niet kwaad of zo, maar... Uh, nou, maar ja, jij houdt van die muziek. Ik hou heel erg van die muziek. En dan, ik weer erin. En dan dan speelt André Eu de mars En zelfs dat uh, vind ik een geweldig stuk. En dan gaat hij dan in knippen. Ja. Coupures in de mars En die duurt maar een paar minuten. En dan denk ik, ja... Dat vind ik echt heel jammer. Mm. Echt heel jammer. Iemand die je wel bewondert is uh, Wim Kan. Laten we eerst maar gewoon even naar hem luisteren. Hij, hey, we hebben een heleboel goede mensen erbij. Weet je, wie ook een zeer goede naam heeft. Zij schijnt ook zeer bekwaam te wezen. Dat is het meisje wat er nu bij is gekomen, eigenlijk. Hè? Dat is dat meisje vorink. Dat moet. Ja, ja, die erentje voring. We hebben vroeger altijd marga gehad, weet je wel. Maar zij is ook het bloemetje op het pang. <lacht> Brengt de gezelligheid in huis. Een lief mens schijnt het te zijn hoor. Het meisje Vorink. Een heel lief mens. Ireentje van. Het is van milieuhygiëne. Zet een kop koffie voor de jonge schouder of zo. En dan was ze elke koffie in een apart af. Ik weet ook niet precies hoor. En dan doet ze spelletjes met ze, zal ik maar zeggen. En zo ze houdt ze bezig, zal ik maar zeggen. Uh, fluor in het water gooien en zo. En dan weer een filtertje op de kraan om het er weer uit te halen en zo. Wat bewonder je in, in Wim Kamp? Uh, enorm, die enorme relativerende toon. Als, zeker als het over politiek gaat. Ja, dat vind ik geweldig. Waardoor het helemaal wordt teruggebracht naar de proportie die het, waar, het, waar het hoort. Hoe het, nou, Heel klein eigenlijk. He? Ja. Ja. En uh, opvallend is, het vond ik een mooie constatering van jou... Uh, dat er eigenlijk een hele hoge grapsnelheid zit in wat mm. hij uh, brengt. Mm. Mm. Mm. Misschien nog wel een hogere grapsnelheid... dan uh, pak een beetje uh, een, een, een, een huidige uh, cabaretier-stand-upper uh, Guido Weijers... Mm -hmm. Nou, hoger weet ik niet, maar het is niet minder, het is niet, niet lager. Kijk, hij, hij, hij zat of hij stond hè, en Guido Wijs die loopt in en weer. Dat is het verschil, maar verder in, in grapdichtheid, nee. Ja. En, en is er ook iets in, in de techniek van kan uh, dat je bewondert? Ja, maar da daarin lijkt hij volgens mij ook wel op, uh, op Toon Hermans. Dat het, het, het, het, het, het klinkt alsof hij ter plekke allemaal staat te verzinnen... En dat, dat, dat, daar heb je veel techniek voor nodig hoor. Ja. Om iets authentiek te laten lijken. moet je ja. er heel lang aan schaven. Ja, ja, dat. En het is. Ja, wat ik. Die, de, de hele tijd ook het tegenovergestelde zeggen. van wat je bedoelt. En dat, dat is ook zo goed. Is er nou onder die, die, die lichting daarna. Hè? Dus de lichting. Uh, Freek de jongen, Joep van het Hek. En, en weer de mensen daarna. Theo Maas, Theo... misschien toch nog iemand. Van wie je zegt, uh, nou, die oude knakkers die steken er voor mij bovenuit. Maar deze vogel, die dan uh, van wat uh, later ook om af is. Ja, omarm ik toch ook wel? Uh, van, van welke generatie bedoel je nou, precies? En ik denk ook na de oude knakkers. Iemand die nog leeft. Ja, ja Jan, ja. iemand die nog leeft. Ja, ja maar je noemt Fred de Jong, maar die is toch. Dat is toch <laughs> of is die ook al oude generatie? Of, nou ja, die kwam daarna. Nou ja, die, dat is, Freek de Jonge, vind ik e echt een van de beste. Nog steeds. Ja. Dus, oh, die Want bijvoorbeeld... die brak de ban daarna. Uh, ja. Dat was actiecabaret soms ook bloed aan de paal... met Bram van Meulen tegen de ja. WK Voetbal in ja. Argentinië... omdat daar dictators uh, zaten. Ja, precies. Maar daarna is hij ook weer heel erg op uh, Tony Hermans gaan lijken, hoor. En ook op Wim Kahn. Ja, hij is, waarschijnlijk vindt hij van niet of zo. Maar, of andere. maar dat... Hij is er toch een kind van, zou ik maar zeggen. Ik denk niet dat Freek de Jonge Wim kan als een compliment zou oppikken. Ja, maar hij ziet het wel. Je kan het allemaal zien. En nogmaals, die jongeren van nu? De Jan-Jaap van der Wallen? Ja. Je trekt nu een hele lelijke gezicht, Jan. Nee, en ik zit te denken, maar dat doet altijd heel goor uit. Als ik na... Als ik nadenk, dan. Maar, dan, nee, nee, maar ja, wat ik, wie, wie ik leuk vind, dat is bijvoorbeeld dat is een Vlaams duo uh, uh, ter bescherming van de jeugd. Maar dat is, dat is heel absurd eigenlijk. Ja, de jeugd is kwetsbaar. Hè? Neem nou Laura. Ja. Heel kwetsbaar. Ja. Kun je Laura even doen voor ons? Niet het zeilmeisje. Nee, nee, nee. Welke Laura wel? Mijn, mijn dochtertje. Ja. Hoe oud is ze nu? Uh, ze is bijna negen maanden. We willen wel horen hoe ze klinkt, Jan. Negen maanden, ja. Neem je moeder in de maling, Jan van Maanden. Drie is. Maar toen je, toen je schreef, was ze waarschijnlijk negen maanden. Daar gaat hij. Nog niet liegen. Niet staal doen, niet slecht, niet vloeken bedriegen. Ze is nog zo echt. Soms zegt ze: soms is ze stil. Soms zegt ze: mam, ze zegt wat ze wil. He's up there. Wat belegen een wolk van een kind. Een voorjaar stormeerde zo'n heerlijke wind. Soms zegt ze, ah, soms is ze stil, soms zegt ze, ze zegt wat ze wil. She's up there. Al is niet te stoppen, voor mij blijf je klein. Beloof me één ding, dat wanneer je groot zult zijn... Zeg dan soms... Grrr, wees dan soms stil. Zeg soms ook... Maar zeg wat je wil, Laura, precies op tijd kwam jij uit, Laura, een nieuwe lente, een nieuw geluid. Maar live in de kunst Jan van Manen. Laura over zijn uh, een dochter. En hij heeft nog twee dromen, deze man. Eentje is. Um, alsnog een groot orkestdirigent worden. en Wagner's Ring uitvoeren. Ja, moet ik... Is dat zo? <laughs> <coughs> oh ja, kijk, dat dirigeren, dat, dat, dat komt ook wel vast. wel een keer. Um, uh, misschien zelfs in combinatie met wat ik nu doe, zo, zo, heb ik wel een idee over. Kan dat, dat uh, over, je, dat ja, je ja. samenbrengt? Absoluut, daar heb ik wel ideeën over. Ja. Het wat is ook, dan bijvoorbeeld? Over... <svind> nou, het... oh, gewoon mijn programma, maar dan met een orkest erbij. Uh, en dan ook gewoon, gewoon klassieke muziek erbij. Kan, ik heb, volgens mij kan dat. Alles komende. door elkaar? Ja, maar toch dat het, dat het een eenheid wordt. En met Waagner ja, niet alleen de Ring, ook andere stukken. Dat komt omdat ik gewoon een, het idee heb dat Waagner al heel lang de, vo, volkomen verkeerd gespeeld wordt. Misschien is dat mijn arrogantie. Wat zin? Veel te langzaam. Veel te langzaam. Maar dat, uh, dat, zijn ook, dat is allemaal ook te vinden in allerlei boeken en zo. En we weten hoe snel Waagner ongeveer zelf zijn muziek muziekdirigeerden, en dat is veel sneller dan... Het zou mijn... natuurlijk een unieke combinatie zijn... als je daar uh, die grappen, die grollen, die kleine liedjes... Wagner, uh, orkest, alles ja. door elkaar weet te husselen. En dan... Ja. Carré. Oh. Of het concertgebouw. Kijk die ogen, <laughs> kijk die ogen. De Arena. Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is veel te fris. Ze hebben zo'n dak, hè? Ja, maar het Concertgebouw, dat zou dus echt wel een kroon zijn. Ja, Carée natuurlijk ook, ja. ja. ja dus in Nederland is, is voor cabarets Carré natuurlijk het hoogste haalbaar. Ja. Ja. Maar voor dit bijna nieuwe genre... dat je hier en passant op kunststof zit te verzinnen... Dat, uh, dat zou dan toch misschien ook wel in het Concertgebouw een ja. keer mogen. Ja. ja. Alleen een prijzige zaak, hè? Hoezo? Nou ja, dat is iets anders dan carré uh, Ik denk toch nog wel twee keer zo duur. Maar ik van die kaartjes naar 50 of 70 oh, euro. Fijn, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Een hele professionele muzikant moet je daar hebben. Hé, <lacht> hey, ik wil weten, uh, Jan Vermanen, uh, ten leste wat er op de tegel komt. En dan, uh, dan zeg ik, ja, het had ook zomaar kunnen zijn. Weet je van wie je trouwens ook nooit meer wat hoort: <lacht> Joost Brink. Ja. Op het randje, hè Jan? Hoezo? Nou, net als die uh, over Anne Frank. We weet toch wel waardoor het is misgegaan in het achterhuis. Ze hadden kliklaminaat. Ja, zolang er gelachen wordt, weet je... Misschien is dat het, zolang er maar gelachen wordt. Doe maar, wat wordt het? Zolang er maar gelachen wordt. Dat wordt hem, zolang er maar gelachen wordt. Ik zou zeggen, uh, onderteken dat ook netjes, zet er de datum bij. Dan meld ik nog even dat uh, na Achtermargreet uh, Rijntjes in uh, twee dingen met uh, Cold Case-deskundige Frank Smilda... spreekt over de onopgeloste moord op Nicky Verstappen. En daar is ook Wieteke van Dort in twee dingen... die vandaag een monument onthulde voor de vermoorde kneelmilitairen... op het eiland Tarakan. Ja, dat is donderdagavond. Wij zijn er maandag weer. Jan van Manen, hartelijk bedankt dat je hier was. Dank je wel. Uh, veel succes. Zijn je nog in de kleine komedie van de week nog? Nee, het was, het was niks. ik sta nu gewoon door het land. Waar ben je het weekend bijvoorbeeld? Het weekend heb ik vrij. Dat is uniek. Okay. En daarna ben ik elk weekend. Uh, maandag? O, oh, ik weet niet. Donderdag sta ik volgens mij een Alfa aan de Rijn. Alfa aan de Rijn. Dat wordt lach in Alfa aan de Rijn. Pff. Op het randje. Oké, okay. Jan van Manen, hoi. Dank meneer Van Manen. Dit was aflevering 2414. Jan Van Manen met zijn One Jan Show. Vanaf heden in een theater bij u in de buurt. Wij zijn er maandag weer. We wensen u alvast een prettig weekend. En tot dan. Radio 1 e stof. NTR brengt cultuur. Elke dag.